We beginnen Brit Hadasha, pagina 10. Het vers, hadden we vorige keer het vers 15. Weet je het? Daar staat in dat hij zei, Jezus zei tegen hen tegen die tegen die hoe kunnen als antwoord op hun op hun verwondering wat, dat Yeshua zat te eten en te drinken met eh, zonders hij zei en dat zij en dat zij niet uh, uh, vasten dat hij zei tegen hen hoe, hoe herinner je nog hoe kunnen zij hoe kunnen, kunnen uitgenodigden naar een bruideloft, hoe kunnen zij um, treuren terwijl de bruidegom onder hen is? Dat er zal de tijd komen wanneer de bruidegom zal van hen ontnomen worden. Ja, net zoals de jongeren dan hebben dan de bruidegom als vriend. Nou, als die trouwt, natuurlijk dan uh, hebben ze het gevoel dat, dat, uh, dat daarna dat hij natuurlijk niet meer dezelfde zal, bleven, zal, zal blijven. Dat hij van hen als het ware ontnomen zal worden. En dan zullen zij vasten. Dat zullen ze vasten, daarna zullen ze vasten betekent als, äh, als Jeeshua na, na de verrijzenis van Jeeshua na drie dagen. Zullen zij vasten betekent dat zij zullen man omhoog brengen. Man betekent niet ontvangen voor zichzelf, dat is vasten, dan moeten zij gaan vasten. Vasten in de zin dat ontzeggen zichzelf het uitvoeren van ontvangen omwille van het uh, ontvangen. De wens om te ontvangen voor zichzelf. 16. We hebben geleerd in deze, in deze, in deze zoger in het eerste gedeelte, dat Um, alle krachten zitten in de mens. Ook uh, de krachten van alle engelen zitten in de mens. Ook vernietigende krachten. En in Jeshua zitten zij uiteraard ook allemaal, maar dan in de volledige harmonie. Het zijn niet meer de, de krachten die de mens zoals de mens in de vier stadia beleeft. Dat, die, de, dat die, de mens is de, is de wens om te ontvangen voor zichzelf. En daarom moet de mens moet werken aan zichzelf om die uiteenlopende krachten in zichzelf om die tot eenheid te brengen. Want de ene kracht is vernietigend zogenaamd. De andere is uh, opbouwend. De andere is alle krachten die in de mens zijn. En het is de taak van de mens. Omdat de mens is de kroon van de schepping. Om al die krachten in zichzelf uh, tot eenheid te brengen. En het is onmogelijk om dat te doen, al heeft de mens potentie daarvoor... maar het is onmogelijk om dat... Uh, zelf dat met eigen krachten dat bewerkstelligen... want dat ontbreekt een schakel bij ons... ontbreekt de kliketter... zonder kliketter kan men licht niet ontvangen... daarom... Uh, dat, die, dat eenwoording... de eenwording van al die krachten binnen jezelf... Kan je alleen maar halen, kunnen we alleen maar halen van Yeshua. In overeenstemming naar eigenschappen. Word je als Hij alles moet je doen om alles op alles te doen om uh, qua eigenschappen overeenkomen met Hem. Jezelf te laten doden, ook dat. Maar dan innerlijk, innerlijk van binnen afsterven. De wens om te ontvangen voor jezelf, doen afsterven door verbinding. Telkens wanneer we verbinden ons met Jesu, doen wij ons een stukje afsterven van onze wens van onze om te ontvangen voor zichzelf. De zestien. Эй надам месим тлай хадаш де фолгеде Аль ал симла вала и инатек атлай мина симла трой трахев акера дат Eén adam, de mens, plaatst geen lapje, geen nieuwe lapje, als hem lavala la op een versleten so doek of zo, so versleten kleding, kleding, kledingstuk, Die ina tek, want de, de lapje zal uitbarsten of verschuren van de kleed en de schuren zal nog wijder worden wat heeft het te maken nu, wat hij nu opeens ons vertelt, hij had het over over uh, zij, zij vroegen iets, de farisaers vroegen over de over het vasten. Wat heeft nu te maken hier opeens zegt hij iets uh, over, spreekt hij over dat aanlappen iets um, om cor corrigeren? Hij spreekt helder over correctie. Zie dat? Dat men kan niet uh, nieuwe correctie brengen op een oude, oud versleten, oude versleten kielin. Men kan niet een lapje, een nieuwe lapje, dan zeggen, de wens om te geven, aanlappen aan de kilim van Kabbalah, aan de, kilim, aan de wens om te ontvangen. Want dan zal het breken, wat betekent dat breken? Net zoals breken van kilim. Dan zal de wens om te geven, de, wereld, de wens om te geven, kan niet uh, penetreren in... De wens om te ontvangen, we hebben dat geleerd, ja, dat uh, er bestaat een, een de wet van de beperking. Het zo, dat uh, als er geen overeenkomst naar eigenschappen is, uh, als men alleen als men waar men ontvangt voor zichzelf, daar kan geen licht komen, geen licht, dus... Het is hetzelfde, dat is wat hij ons nu vertelt. Het nieuwe lapje kan je niet doen aanhechten aan, het, uh, aan een aan kledingstuk dat, dat al versleten is. Dus niet de wens om te geven, kan je niet aanplakken aan de wens om te ontvangen. Aan de kilim van het ontvangen. Want dan zal dat lapje... Uh, schuren betekent, de schuur zal nog groter zijn, betekent, het vallen zal groter zijn. Dat is wat hij zegt, bedoeld, op die fariseers, dat de schuring, de uh, scheiding, zal nog groter zijn. Scheiding van het licht. Van Hashem. 17. We eindnodnieuw jaren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 yagdav Dus hij had net, dus wat hij gezegd had net over dat lapje en dat kledingstuk, dat heeft je gehad over wat? Wat er, wat er, bestaat in het heelal. Twee dingen bestaan alleen. Twee elementen van het heelal is licht, ja, morgen, licht en. Kli. Dus hij had gesproken over dat lapje en uh, nieuwe lapje. Het nieuwe lapje is de kliketter. En het versleten lapje is de vier stadia die de wens om on te ontvangen voor zichzelf. Dat kan je gewoon an niet aanlapen aan elkaar zomaar. De wens om te ontvangen voor zichzelf en de wens om te geven. Dus hij had ons gezegd dat, gesproken had over de correctie van de kilim. Dat men kan niet, dat het bestaat dus daardoor, dat bestaat een, een discrepantie naar eigenschappen tussen de kilim, de wens. Kilim is de, de wens, de wens om te geven en de wens om te ontvangen. En nu gaat hij ons vertellen iets anders en de tweede, de tweede element, over het licht. We eenotniem, ja en agadash, en men geeft niet een nieuwe wijn. Een wijn is datgene wat vult de kilim. Chogma. En men geeft niet een nieuwe wijn. Dus het wijn, wijn om de wens, om de gochma omwille van het geven, de chogma die men ontvangt omwille van het geven, dat wil zeggen het ontvangen omwille wil van het geven, kogma uh, mede chassidim in de chassidim, men geeft het niet de nieuwe het nie, nieuwe wijn geeft men niet in de uh, gebarsten wijnzakken eigenlijk in, de, in ook in de dezelfde in, in, in het in de versleten uh, in versleten uh, wijnzakken, so zodat zij niet zullen barsten, op zij niet zullen barsten, op dat die wijnzakken niet zullen barsten. En barsten, barsten weer hetzelfde, omdat wijn, is net zoals chogma, komt in, een, in oude zakken, in de wens om te ontvangen voor zichzelf, en natuurlijk dan barst het weg van de wijn, want het chogma kan je niet ontvangen, gochma omwille van het geven. Met Gazaim kan je niet ontvangen, in de kelim van Kabbalah. Dat is wat Yeshua zegt ons. We hajaïn, hier schafech, dus dan de wijnzakken zullen barsten, en de wijn zal uh, wegvloeien, We gaan En de wijnzakken zullen uh, die niet gaan, ka kapot zullen gaan. Dat is wat hij liet hen zien, duidelijk het verschil tussen zijn leerlingen, die... Hij leerde om willen te werken, omwille van het geven en de eenheid te zoeken. Uh, en die fariseeën die scheiding veroorzaken en het barsten van kilim, etc. enz. Et de volgende regel, nooit nieuw, et jij en maar men geeft het de nieuwe wijn in de nieuwe wijnzakken. En beiden samen worden ze behouden. Dus en wijn wordt behouden, en de zakken worden behouden. En daar hebben we dan en de klie en het licht samen. Ishamer, Ishamer, Ishamer. Shamor, van het woord Shamor. Behouden. Ja, rest. Shamer, Ishamer. Sham van het woord Shamar? <coughs> Ishamer. <coughs> <I> <coughs> oké, okay. yeah, oké. Okay. Nee, yeah, Ishamer. Dat is Dus behouden zullen worden. Ja, yeah? dat is dan een zo'n passieve constructie. Duidelijk wat hoe het overreedt. Dus daarom heeft hij niet zijn boodschap is afstandelijk ten opzichte van die van die hij die, die zich afscheiden van het licht van Hashem, omdat hun kilim ze hebben geen kilim, ja, hij ziet het wel hij zegt tegen hen, kijk nou, jullie hebben geen kilim om het, het licht te ontvangen. daarom jullie begrijpen niet wat ik uh, wat wat ik doe met mijn leerlingen. Daarom, uh, jullie begrepen niet dat het niet nodig is om, om nu. Uh, om niet nodig is. Uh, nu zien ze mij. De zoon van, van Hashem, Dat zij zien mij. Uh, dat en dat het niet nodig is om te. Vasten. Um, maar jullie kunnen dat niet begrijpen. Want. Je kan niet jullie hebben geen kilim daarvoor. 18. Wei hier hoe De volgende regel met de beira hem. Het het varim ha eile. Wei nee. Achad echade asarim. Bawe ishtahu lo. Wajomar. Ata, de volgende regel. Ze mita biti bona vesim et Yadha. alea. Weet je Kijk nou ook die, nu wat nu gebeurt, ook verbonden, probeert te verbinden met wat, net, wat we net gehoord hebben. Wat hij sprak, hoe hij sprak tot die krachten die scheiden de krachten, dat zij, de, dat zij eh, ervoor niet geschikt zijn om, dat, om de wijn te ontvangen, de gochma, de reding te ontvangen. En kijk nou wat er nu gebeurt. Waar je hier net was, hoe we dat berd, terwijl hij nog deze woorden had gesproken, we gingen, en zie hier, een van de, een overste, kwam bij hem. Dus, ja, geen geleerde, zie je, geen Torah geleerde, gewoon een overste, gewoon een man, een man van, uh, een van de overste, kwam bij hem, we is takhulo, en, uh, viel voor hem neder. Wij En hij zei. Ata, de volgende regel, nu is het zo so dat uh, mijn dochter is overleden. Bona, kom. Als, kom alsjeblieft. We zien met je het gaan en plaats jouw hand op haar. Wat je geeft, en zij zal leven. Ja? Dan zien we weer hetzelfde wat hij ons vertelt, dat, dat in tegenstelling tot de fariseeën, we zien wel dat hij, hier komt iemand die, uh, die een geloof aan de dag brengt. en hij valt neer voor hem, betekent zichzelf helemaal wegcijferd voor Yeshua, komt bij hem, komt bij Yeshua, betekent helemaal tot aan de ketter komt kwam ja, hier wat hij zegt dat Kom, mijn dochter is dood. Ja, niet denken dat het gaat om materiële mens, dat het, so, dat het allemaal zo uh, so is. Nog een keer, Yeshua genees de ziel van de mens, en niet het uh, lichamelijke. want er is geen ellende in het uh, er is, er is Eigenlijk niets verkeerds om doodgaan te En fysiek do, dood En dat is uh, alles gemaakt naar de wetten van, het, van Hashem. En als het iemand, iemand dood gaat, is het geen, geen uh, betreurenswaardig iets. iets is. Dat is gewoon ons arts, uh, arts gevoel van... Uh, ...zelfbehoud en uh, comfort, dat wij allemaal zo... ...traditie, allemaal dingen die, die aangeleerd zijn. Alles wat, wat leeft of dood gaat, alles is... ...zo uh, so is het uh, so allemaal nodig. En niet uh, wat gaat dood, uh, die, die wordt opgeleverd. Volgende volgende verschening, volgende incarnatie. Dat uh, is het nou voor de eeuwigheid... Uh, uh, dood of leven uh, uh, alles is een proces van proces proces een proces van correctie dat so uh, die moet opeens uh, gaan ergens iemand dat uh, die uh, iemand komt naar naar die en die zegt mijn dochter uh, en die moet haar gaan en haar of en haar genezen ja, ik bedoel, het is, niet, het is niet wie zo denkt dat het zo gaat, dan is het natuurlijk kinderlijk dat hij dan op zo'n manier denkt, want als het, als het dood, als iemand, iemand dood gaat, nou, dan is het uh, dan zo uh, so is het, uh, het is niet uh, in de, het is niet aan de mens gegeven, ook niet uh, uh, op welke manier ook niet aan de Jeshua is niet het de, de doel van hem om het lichamelijke, het lichaamelijk, uh, tot leven te brengen. Als er sprake is van lichaam betekent lichaam uh, de krachten van de geestelijke krachten van binnen de rishimot en de krachten die kelim die binnen mensen het innerlijke te corrigeren en tot leven te brengen, niet het lichamelijk. Lichamelijke is genomen van de aarde, een stukje uh, leem en de, het gaat naartoe daar precies naar, naar, naar de plaats waar het vandaan gehaald wordt en je kan daarmee alles doen wat je wil, je kan het uh, daarna in de aarde doen, naar de dood. Het komt niet in op tot opleving. En de mens is binnen. En van buiten wordt hij alleen maar bekleed door een, door een uh, kostuum. Door een, uh, ja, door een, door, door een bepaalde substantie dat nodig is. Voor het overbrengen van het licht van Hashem hier in deze wereld. En niets anders. Dus, uh, wat hij zegt dan, mijn dochter, dochter is dood, mijn dochter Biti is do. uh, dood. Doelend op de, maar well, goed natuurlijk, op de, de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat, dat, um, het vierde stadium... dat... hij niet kan... corrigeren... hij zegt hem, kom en... kom betekent... breng je licht... naar haar... en... zij zal tot leven komen... Wen, dode wensen... we staan alleen dode wensen... het is belangrijk dat wij, wat we wij leren... Wie Yeshua, wie Yeshua geneest ja? en wie Yeshua brengt tot leven, dat is gaat om de dode wensen in de mens. Dat is wat Yeshua, die Yeshua tot leven oproept. Goed opletten wat, wat ik probeer te zeggen. en Niet kinderlijk denken wat ze allemaal duizenden jaren denken, zo'n so kinderlijk of laten andere geloven dingen. Natuurlijk is het prettig om dat, dat, dat soort dan dat soort sprook te, te, omdat men geestelijk is onopgewassen on, on, on tegen de, de ware realiteit. Alle wetten van het helal, met inbegrip van de wetten van de natuurwetten, zijn allemaal heilig. Allemaal komen van Hashem. als iemand dood gaat, nou, they're, they're, they're, they're, who, who, so is dood. Hoe, wat? Zo is het. Wat gecorrigeerd wordt, wat Yeshua corrigeert, zijn de door de wensen in de mens. Dat is wat de correctie die Yeshua bewerkstelligt in de mens. Ook bij ons. Ook bij ons is het niets anders dan wat ik jullie ook vertelde. Yeshua brengt redding. Brengt. Uh, Geneest ons van alle ziekten. Dat is absoluut zo. Maar dan de binnenkant. Begrijp je? de binnenkant van de oorzaken van alle ziekten. Dus de, de, door de wensen, alle ziekten komen door de dode wensen bij ons. Als de mens dood zijn zijn wensen, de wensen zijn van binnen dood, dan gaan ze ook uh, daardoor gaat ook de ook lichamelijk de mens gaat ook kapot. Duidelijk of ziek wordt. Dus, uh, Yeshua pakt de, het innerlijke aan. De, de bron van de ziekte. En de rest gaat vanzelf over. En, maar niet dat dit um, Dat is de genezing van Yeshua. En dat kwam, kwam dus deze overste. En hij zegt, nou... Uh, Leg gewoon je hand op, betekent ook weer, leg je hand, wat betekent, leg je hand daarop, betekent, breng eh, dat aanrakingspunt naar regenschap en zij zal wel tot leven komen. Laat het licht van de ketter schijnen op haar en dan automatisch zal... Zij dan ook weer tot leven komen. 19. Jeshua. Yeshua. Wajelig. De volgende regel. Agoraf. Hoe wat al midaf? En Yeshua stond op en ging achter hem na. Hij en zijn leerlingen. Wat deed Yeshua? Als het ware daalde af. Uh, ging achter hem na. Wijner, we heden isha twinder. Zavad dam, stijmwe als reischa na, niks jammer harav. Vogen reichel, wat je ga, michnav bij en zie hier. See, hij vertelt nu niet over, over Yeshua, hoe hij kwam bij de die dochter van die overste. Maar opeens hij, geeft hij ons nu intussen, gebeurt er iets intussen. Dus terwijl Yeshua ging achter hem, en Yeshua en zijn leerlingen gingen achter hem, na. Hinei zie hier en zie hier een vrouw. Vloeiende vrouw, van bloed vloeiende vrouw, die van twaalf jaar, twaalf jaar, 12 jaar, of twaalf jaar nee, dat ze twaalf jaar ze vloeide al van bloed. Niksha, mija, choraf, ze naderde hem van achteren en raakte de rand van zijn beget van zijn kleedij aan Kijk, kijk nog een keer hoe goed dat gebeurt, gebeurt. Dat wie geloof heeft, die wordt genezen. Zie je dat? Anders kan niet. Geloof betekent dat man, wordt op, man omhoog groeit. Dan wordt men genezen. Dan Jezus altijd helpt. Zie je? Hij, hij, hij, hij, hij, hij geneest geen uh, fariseeën. Geen één. Waarom? Hij zei. Ik kan jullie niet genezen, omdat uh, men kan niet een, oude, een nieuwe lap ja, doen op een, op een oude, op een oude kleed, een kleedstuk. Men kan niet uh, een nieuwe, nieuwe klie, als er geen klie is voor het ontvangst van het licht, men kan niet genezen. Men kan geen nieuwe wijn geven, men kan geen lichtgogma geven. Als men, als, men, als, men, als men geen geloof heeft. Dan, en hier zien we dat wie wel geloof heeft, die wordt geholpen. Die wordt genezen door Jezus. Kiamra, deze, deze vrouw die 21, wat zacht, staat het hier? Kiamra, want zij zei in haar hart, in haar hart. Raak in, e ik ga bevikt door, als ik maar aanraak, zal aanraken zijn kleedstuk, je was sheer. zal ik genezen worden, nee, zal ik um, gered worden. Kijk wat zij zei, kijk wat zij zei. Ze zei niet over. Ze zei niet dan als ik hem aan, zal aanraken, dan zal ik niet meer vloeien zijn. Ja? Dan zal ik genezen worden. Dan zal ik helemaal schoon zijn en zal ik niet meer vloeien. Wat zei ze? Als ik maar in, zijn, in haar hart betekent geloof opgebracht had. Als ik hem zal aanraken aan zijn niet hem maar zijn zijn uh, zijn mantel, wat betekent zijn mantel? Betekent niet hem zelf, betekent de klie, betekent de omhulsel, het omhulsel, ja? Niet Yeshua zelf, maar al zelfs alleen maar zijn omhulsel. Dat is ook wat, wat, wat wij doen ook, als we steken op in naar Yeshua, dan raken we altijd, in de regel raken we zijn omhulsel raken wij ook zijn mantel, betekent omhulsel, niet, niet hemzelf, voor alle zijn er niveaus, hè? omhulsel van hem, dus omhulsel van hem betekent, omhulsel van negen onderste die onderste sferot van de ketter, dat is waar wij, die wij kunnen omhullen, een klein beetje, dan is het alleen maar, maar goed van de ketter, Iets meer dan komen we tot de jezoot van de ketter, maar omhullen we de jezoot van de ketter, dan gaan we dan bevatten of ontvangen we van de jezoot van de ketter, of allerlei niveaus van Yeshua. Jewashai betekent: ik zal gered worden. Ja, dus is ook, ook passieve constructie, ja, betekent voor passieve vormen: ik zal gered worden. Niet ik zal redden, maar ik zal gered worden. Zie je. Wie heeft dat veroorzaakt? Wie heeft eigenlijk... Eigenlijk, als we kijken nou naar deze vrouw... Uh, wie heeft haar gered? Zij heeft zichzelf gered. Tijdelijk of niet? Iedereen ziet het. Niet Yeshua. Yeshua vaak had gezegd... steeds zegt Yeshua... ...jouw geloof... ...heeft jou. Huh? ...ja, Yeshua spreekt niet... ...zeg niet dat hij heeft iemand gered... ...het is zijn aard... Is de, ...is de ketter van de... ...de hoge ketter... ...dat is de aard van Yeshua... ...en als een mens zich aankleeft aan Yeshua... ...dan wordt hij gered... ...en hij zegt... ...jouw geloof heeft jou behouden... ...dat deed jou behouden... ...altijd de mens zelf... En niet Yeshua die dat brengt zoals men dat kinderlijk, dat steeds dat voorspiegel voor for, for een, uh, een mens met al dat. Zo uh, so, so, so is het een traditie, zo doen we dat gewoon automatisch zonder, zonder te begrijpen hoe het mechanisme is. Het mechanisme, het mechanisme is veelloos uh, en het mechanisme zit waar. Alleen in de mens, niet in de kerk, niet, dan vind je in geen kerk het mechanisme van uh, de reding van Jeshua. Ook niet in de synagoge, nergens vind je, alleen in je hart vind je Jeshua, alleen in je hart kan je de reding vinden, alleen jouw geloof kan doen. En niet daar komen daar en kijken naar al die show die daar allemaal plaatsvindt, want, want ook zij die daar staan op het, op het podium, die, die doen het gewoon, spreken gewoon woorden uit. Van binnen werkt niets, gewoon traditie getrouwd, zoals ze hebben aangeleerd, zoals, zo doen ze dat. Ja, hoeveel keer, hier heb, had ik niet in de synagoge hier uh, bij het oproepen werd, toen ik werd opgeroepen naar de Torah of een, bij het lezen van de Torah of een, de, om te houden to, een Torah terwijl men de Torah in één rol bijvoorbeeld en dan op een, een andere rol wordt gelezen. Hoeveel heb ik niet gehoord dat, van hen dat die, die dat voorlezen, de Torah, de voorlezers van praten iets van... Uh, wanneer, pff, wanneer zou dat deze circus dit circus uiteindelijk uh, tot einde komen? Want ze willen dat kijken of straks hebben we dan een koekje en, en, en, en een wijntje een het Al die ja, al die comedie die daar allemaal allemaal, allemaal is. Inderdaad is echt een circus. Alleen in je hart kan je geloof opbrengen. En alleen dat werkt, alleen dat brengt de, de heling. Want we hebben geleerd ook in de zoger, we hebben deze. Les. Alles zit in de mens. Alle engelen zitten in de mens. Alles wat er bestaat, zit in de mens. Dus met andere woorden, ook Yeshua in elke, in elke mens, ja of niet, in elke mens zit Yeshua. Alleen jij, dus jij moet komen tot jou tot de manifestatie van jouw Yeshua. In elke toestand is het de bij jou. Ja. Heb je iemand nodig? Heeft een mens dan de ander iemand anders nodig om genezen te worden? Om zijn dode wensen te genezen? Heb je iemand anders nodig? Nee. En niets voorkomt van boven als het van beneden niet opge wordt niet opgewekt. Nou. Wie dan? Wie anders kan dan jou helpen? Welke functionaris, welke dan geestelijke functionaris? Ja, welke paus of een die of, of een. Rabijn of iets anders. Wie, Wie welke blinde die dan allemaal doet, en kleed, en, en, en zo'n kleding, kleed gebruikt, mooie, oudwetse kleding, zo een beetje blinkend allemaal, met al die attributen, absoluut werkt, geen, voor geen millimeter. De schepper luistert alleen maar naar het hart van de mens. Yeshua is alleen van binnen de mens. En niet van buiten. Geen mens heeft hem ooit gezien. Of ooit gezien van buiten. Het is onmogelijk omdat van buiten Yeshua te zien. Is, is alleen maar van binnen. Want Yeshua is de kracht. Geestelijke kracht. En natuurlijk het lichaam van Yeshua. Bestaat natuurlijk het lichaam van Yeshua. Dat is het lichaam van de kliketer, daarom, daarom hebben we ook het Je Yeshua en zijn kliketer. En wij kunnen ook dat lichaam van Yeshua aandoen, door opstegen naar Yeshua. Dan voelen wij ook het lichaam van Yeshua, dat is de kliketer. En wij zijn dan de omhu het omhulsel van de kliketer, Niets anders. Erg eenvoudig en tegelijkertijd ondoordringbaar en tegelijkertijd uh, ontgaat het aan, aan, aan iedereen. Men wil dat, men wil dat van buiten. Duidelijk. Net zoals een, uh, een gewone volk wil, kan nooit, kan moeilijk door, uh, uh, doorheen komen. Door het, heeft altijd het gevoel nodig... Gewoon een gepeupelde heeft altijd een gevoel nodig van, eh, het moet iets, een show zijn. Ja, het moet een uh, theater zijn. Ja. Spectac spectaculair het moet zijn. Het moet, het, moet, het, het moet zijn zo op de manier dat het, uh, uh, dat men ziet dat wel gebeuren uh, fysiek, materieel. Terwijl het absoluut, de reding komt niet in materiële opzicht. Reding komt in de reding van de ziel van de mens, van de dode, dode wensen. Of de wensen die, uh, als het ware, latent zijn bij de mens, niet ontwikkeld zijn. En die zijn als dood bij hem. Nou, die pakt de mens aan door zijn verbondenheid met Jezus, maar je moet het zelfkrachten opbrengen. Maar omdat het volk, het gepeupelde wil niet werken aan zichzelf, wil niet, niet dat men niet kan, maar men wil dat niet. En nog erger het is wat, wat er gebeurt, dat de leiders, ja, dat de religie en de leiders, dat is dan de macht. Uh, macht, uh, liefhebbers van uh, machtlustelingen uh, ook, dat, dat zij organisaties ge, allemaal uh, gebundeld zijn of deel uitmaken van de organisaties, en zij ook zij, onder mom van dat zij het geestelijke bijbrengen aan de mensheid... dat zij de mensen. Het, uh, ...het goede brengen dat zij... ...aan de ene kant... ...brengen wel iets... ...ideeën van buiten... ...aan de mens... Dat ze ...van goed zijn... Uh, ...zoeken naar het goede... ...maar aan de andere kant... ...wekken zij een schijn ...bij een gewone mens... ...dat... ...iets van buiten... ...opgeroepen kan worden... ...van buiten de mens... ...en dat zij... Iets voor het zeggen hebben die leiders of die priesters of die Arabisch, dat zij kunnen iets, dat zij iets van betekenis kunnen zijn voor de mens en daardoor de mens een zekere reding kan ontvangen of genezing ofzo. So. Terwijl, terwijl het absolute waanzin is. Het is, is, uh, is absoluut onmogelijk. Deel, want alles, we hebben dat geleerd, alles zit in de mens zelf. Je hoeft nergens naartoe te gaan. Alleen het geloof opbrengen. Nou, dat is eigenlijk het eenvoudigste wat het is en het moeilijkste wat het is. Omdat het zo eenvoudig is, dan men gelooft niet in dat fenomeen van geloof. Begrepen. Men denkt nou van buiten, het moet wel veel geleerd worden... Weet je wat, met, met, met grote koppen, wat ze hebben allemaal. Zeer intellectueel, et In plaats van het opbrengen van puur geloof. De kracht van het geloof. Alleen dat brengt de mens, zuiver de mens. En brengt hem de reden Dat is zoals deze vrouw zei. In haar hart had hij gezegd. Alleen als ik hem zal aanraken, betekent alleen als ik haar opsteeg naar hem toe. Hoe kan je aanraken naar Jezus? Alleen door op, optrekken naar de ketter. En zal ik aanraken zijn kledij, zijn kleding. Zijn, dus ik zal hem bekleiden? Omhulsel zal worden tot van hem, dan, dat is dan aanraken. Dan zal ik genezen, zal ik gered, zal ik gered worden.